Unbelievable! It's amazing! Yeah, yeah. We did it! Unbelievable! It's amazing! We did it! Met allen. Unbelievable! It's, did it. It's amazing! We did it! Hartstikke goed! Unbelievable! It. It's amazing! We did it! Yeah! We did it together! And for the last one, the right Het is 28 december 2008. Welkom beste kijkers thuis. Eindelijk heeft onze geliefde hoofdstad een evenement van formaat het vaderland waardig weten binnen te halen. U zult de komende uren getuigen zijn van een levendige reportage van de eerste Psycho Olympics sinds pre-Homerische tijden. De Psycho Olympics predateren de Olympische Spelen en de opening hedenavond wordt bijgewoond... Door enkele onwaardigheid bekleders, waaronder niemand minder dan onze eigen kroonprins der Nederlanden Willem-Alexander, en zijn gemalin prinses Maxima. Terwijl onze vaderland geteisterd wordt, <coughs> onder regelgeving en economische malaise, viert het Amsterdamse Ballongezelschap uit ruig hoort feest. Bijgestaan door vrienden uit de hele wereld, celebreren onvervalste hippies uit de vorige eeuw een psychofeest van anachronismen. Wat doe ik hier? <coughs> Na, uh, in afwachting van de opening van de Spelen, door de voorzitter, tonen wij u enkele fragmenten van een episch documentaire over het spelen, stelen van het Olympisch vuur door Prometheus. <tied> wordt ook de vogel dit jaar weer gevierd. Het doet ons herinneren aan lang vervlogen tijden toen de Groden feest vierde op de Olympus. Toen kwam Prometheus op het idee om het vuur te stelen om aan de mensen te geven. Die hadden nog geen lucifer. Het idee daalt neer. Een cannabis sigaret. Zo groot als een toort zat hem te roken. Nadat Prometheus de fakkel kreeg toegereikt, nam hij een haal. Naar de zon. Terwijl de goden omhoog keken, ging Prometheus en met de vederspijp vandoor. De grond werd hem te heet onder de voeten. Achtervolgd door de goden en godinnen liep Prometheus zich daarop, het vuur en te sloffen. Waar Prometheus een soepeltje voorbij snellend onder vuur werd genomen door de hippies die een trekje wilden blowen. Hij gaf ze een warm onthaal. En dat verhaal, dat ging gingen ze lopend vuurtje rond. Er kwamen steeds meer hippies sindsdien op Stonehenge samen. Is langs vele culturen die onze planeet rijk is. Langs fabuleuze steden als Casablanca. Van de verlichting behandeld houdt. Voor Prometheus geen versteende flambal, nog de fakkel van het rookgordijn. dat een druim tevoorschijn tovert. om een gelogen oorlog te verkopen. Nee, als drager van de strooien thor's des trok hij een vlammend pad. Zijn bloedige Leidse plein. Het vuur van de afdaling is onze vuurdoop, de eeuwige vlam door Prometheus. Ontstolen aan de sportgoden. op de Olympus, zal tijdens de Psycho Olympics een ander licht doen schijnen op de betekenis van vuur en de antwoord zijn op vele brandende vragen als. Zijn vastgebakken frustraties los te branden. Onder het motto, Leef de vlam, legt hij ons het vuur aan de schede. Het vuurwerk der verbeelding. Een duik in de vulkaan biedt hij ons aan. Een bosbrand van verlangen. Ongetemd, aangevuurd wordt er een vuur. Het vuur van de liefde, het vuur van de passie, het vuur van lichte laaien. Doe de fakkeldans. een vlammend betoog. Gooi er olie op, Wat vlam, ga in vlammen op. Fakkeldragers. Spuwers van vuur, weg uit Plato's rot. Wees geen schaduw op de muur. Zonder duisternis geen licht. Het donker verlicht alle dingen. Luisteraars op alle continenten, zoals u kunt volgen, heeft Prometheus het paradijs bereikt. En is binnen de poorten getreden. Een warm applaus voor onze held: Prometheus is aangekomen. The public staat in vlammenvuur. Dat is verricht. Dames en heren, op het toneel ziet u verder de voorzitter van het Olympisch Comité, Jacques Rochel. Jacques Rochel, die Prometheus verwelkomt en zichzelf eloquent introduceert, zoals we van hem mogen verwachten. En zo dadelijk de spelers zal openen met een vlammende toespraak, zoals wij van hem gewend zijn. Monsieur, dames, dames en heren, ik, ik, ik bedoel, het Olympisch Comité is verheugd en trots dat na tachtig jaar in Amsterdam een belangrijk nieuw sportevenement kan plaatsvinden. De Psych Olympics. Zoals u weet, bestaat het overgrote deel van de mensheid, meer dan 99 uit verliezers. Min kukels en non-valeurs. Als democratisch comité willen wij iets doen voor deze verpletterende meerderheid van verliezers. Dames en heren, mijn gedachten gaan terug naar die perfide Amsterdamse actiegroep no Olympics, die het sportieve imago van uw stad heeft bezoedeld. Weerzienwekkend. Een overwinning ...voor het anarchistische werkschuwetuig dat alleen zijn bed uitkomt om doping te scoren of om te protesteren. Ik ben blij dat u het met mij eens bent. U weet, dames en heren, spelen zonder doping is een utopie. Maar zowaar ik Sjaak Rochel heet, ik ben verheugd dat uw regering ons steunt in onze strijd tegen de doping. Jullie, slampampers, cannabisten, wij gaan jullie ook aanpakken. Vanavond vallen hier de verdovende middelen als mannen uit de hemel. Maar... Dit is de laatste keer dat er in Paradiso... de tempel van de underground... wit en hashish gerookt mag worden. Dat garandeer ik jullie. De allerlaatste keer. Beste vrienden, even iets heel anders. Ik wil jullie niet uh, met slechte berichten overvallen. Daarom, in verband met de financiële crisis adviseer ik u uw geld te beleggen in nieuwe vormen van doping en tegelijk in dopingbestrijding. Dan beheerst u het hele circuit. Een win-win situatie. Ben je geen gebruiker, dan ben je wel een verklikker. Zo hangt alles samen. En dat is zo mooi van Nederland. Het is het enige land in Europa met een anonieme kliklijn. Dat gaat de goede kant op. Dus u kunt. Yes, you can. Yes, you can. Ten slotte wil ik herinneren aan de vele hoogwaardigheidsbekleders... ...die in de loop der jaren de Olympische Spelen met hun aanwezigheid hebben opgeluisterd. Allereerst natuurlijk uw eigen intelligente kroonprins Willem-Alexander. ...en zijn vruchtbare vrouwtje, prinses Juliada, uh, pardon, prinses Maxima. Dames en heren, ik wil ook nog herinneren dat in voorgaande decennia... ...reeds prins Bernhard... ...generaal Franco... ...Rijksvuurder Adolf Hitler... ...president Fidela... ...generaal Pinochet... ...en de Sjaar van Persië... ...de spelen hebben opgeluisterd... ...evenals Erika Terpstra. Monsieur, dam, dames en heren... Mogen het u in 2009 beter vergaan dan uw economie. En hierbij verklaar ik deze Psycholympics voor geopend. een Trek in Chinees krijgen. De in Nederland zo bekende zangeres, Madame Anou Nima, zal zo dadelijk het volkslied ten beste brengen. Het koninklijk paar is reeds gaan staan op het eerste balkon. Zijn de koninklijke hoogheid Willem-Alexander en Prinses Maxima. Uh, erg leuk hoogtje. Uh, dames en heren thuis, gaat wel vast maar staan. Hier is het Wilhelmus! Als kinderen... Kosmisch spel in de tijd waar iedereen een rol in speelt. Psycho-Olympische Spelen, een orgie van liefhebbers. De Spelen die alle spelen achter zich laten behalve de zinspelingen. En alle spelingen der natuur: het voorspel, het naspel en het overspel. Het motto is fair play. Wij brengen Ezeltje prik voor acupuncturisten, de marathon des levens voor wereldvreemden op LSD, worstelen met minderwaardigheidscomplexen, 50 meter bekvechten, 100 vierkante meter gelijk hebben, verplichte figuren zagen, psychisch copuleren, spiritueel dwergwerpen. werpen, hersenscheten laten en een joint estafette voor... Mensen, uh, uh, dopinggebruikers, bedoel ik met achtervolgingswaanzin. Ja, onze onsuccesvolle helden stelen de harten van het publiek. Ja, antihelden gebruiken doping. Een toverdrank die je tot verliezer maakt. Hoe gaan we daarmee om? Geen spel zonder spelbrekers. Hier is de airside. S.V. Psycho! Flinkstone, wij zijn Flinkston. Ja, echt waar, de hele dag. Zo stom, zo enorm stom. Zo van alles wat dan niet meer mag. Niets mag meer in deze maatschappij. Zeker, niet zo stom en zoals wij. Bij ons, thuis, zo ruig hoor. Laat de stoel aan de bomen, je mag er komen, dat is nog niet voorbij. Flink stond, wij zijn flink stond, ja echt waar, de hele dag. Zo stond, zo enorm stond, stond van alles wat dan niet meer mag. Wij doen aan haar lopen niet meer mee, verliezen vinden wij een lange vee, hoorden dus van verliezers, het is weer jammer dat we doen tijd. Het is jammer dat we doen tijd. Wees welkom op ons feest. Flinkstoont, wij zijn flinkstoont. Ja, echt waar, de hele dag. Heel Heelstoont, zo enorm stoont. Stond van alles, wat dan niet meer. Van wat dan niet meer. Dan wat dan niet meer. Je ja, die de lucht in. Ja. Ik ken al mijn vrienden, we hebben een vlekje op de plaat. We willen best wel winnen, maar we weten niet hoe dat gaat. Dus we zuipen en we trippen. Ga nooit eens vroeg naar bed. Wat kan je eigenlijk winnen als je nooit gewonnen hebt? Ik zeg hé. Hey, hoeveel moet je zuipen dan, Voordat het beter wordt aan dit. Oh en je je komt altijd uit bij ik. Voor alle Johnny's en de shawies. jongens, houd je nooit wat kort. Voor een duppeltje geboren, zorg dat je wat je wordt. En voor mij en mijn vriendinnen, houd toch vast aan je gelijk. Zorg dat je liefdesleven niet op dat van je moeder lijkt. Ik zeg, hé, hey, hoeveel moet je zijn bijna, voordat het beter Hoe hard kan je dit aan? Je komt altijd uit bij mij. Hey, hoeveel moet je zijn aan? Voordat dit beter wordt aan dit. Hey, hoe hard kan je trippen aan? Je komt altijd uit bij mij. Ja, jongens! Benny, Handjes de lucht in, Benny, Handjes de lucht in, Benny. Jij ook, jongen! je zo licht in, Benny, en snel! Lieve vrienden en vriendinnen, trek je kinderen op schoot. Het leven duurt niet eeuwig, na getreuzel komt de dood. En oh Johnny, lieve jongen, voordat ik het vergeet, zorg bij alles wat je doet, je kunnen aan de beste meet. Ik zeg, hé, hey, hoeveel moet je zijn verdaan? Dat de beter wordt dan dit. Hey, hoe heb je het in bedan? Je komt altijd uit bij je. En ik zeg, hey, hoe kan je het in bedan? Voor dat de beter wordt dan dit. Hey, hoe heb je het in bedan? Je komt altijd uit bij je Jongens, kom maar aan hoor. Houd moed. Ik kom maar aan. Ja, winnen is altijd leuk. Winnen is altijd leuk. Vooral bitterballen. Sport verenigt de mensheid in een wereldwijde arena. Dus weg met de voetbal. Het afgehakte hoofd. Geen wereld als speelbord voor goden, voor wie oorlog een spel is om tijd te doden. Maar een kweekbodem voor een non -sporten. Als je begint, heb je een einde voor ogen. Dus weg met het einde, weg met het doel, weg met de finale. Wij omhelzen de horizon, weg met de eindstreep. We gaan niet vooruit. Nee, we gaan omhoog en naar beneden tijdens de WK-levitatie. We kom. Yeah, let's go do let's go let's go do Doe het do uit je kom! Kom op, kom op, let's go do the Weet het leren, je je de eerste keren. Zoek het hoger op. Je begint te mediteren, om jezelf te leviteren Je delen transporteren naar de top. Je wil het leven overstijgen, zelf een touw in handen krijgen, laat jezelf als vlieger op Let's go do the, let's go do the, let's go do the hop Doe het uit je kop. Kom maar, kom maar, let's go do the hop Doe Doe het uit je kom Kom, kom Let's go do the Wie kan er niet tegen zijn verlies? Wie kan er niet tegen zijn verlies? Ik zie geen handen. Is dit een paradijs voor losers? Is dit uw Olympus waar ik op de buur boven sta? Volgens ons team van verlieskundigen hebben mensen altijd verlies geleden. Ja, je kunt als miskend talent je kunt jezelf tegen verlies verzekeren. Speel patience. Doe een wedstrijd in je eentje. Dan ben je je eigen winnaar en je eigen verliezer. Is winnen niet gewoon hetzelfde als verliezen, maar dan omgekeerd? Winnen is niets. Is de winnaar eh, niet gewoon de verliezer? Huh? Winnen is zelfbevrediging. Verliezen, dat is pas fijn voor de masochist. Ben ik te lief? Ben niet heel erg sportief, om te winnen ben ik te lief. Mijn winnaar is de winnaar, van hem verlies ik graag. Medailles geeft hij niet, maar hij zorgt dat ik geniet. Daarjes geeft hij niet, maar hij zorgt dat ik geniet. Mijn minnaar is de winnaar van hem verlies ik graag. Onze Michelle en vrouwtjes verloren, de jaren eten op een luie reten gezeten, hun gezicht, maar ze wonnen aan gewicht. We hopen niet dat u schrikt, want ze waren vreselijk dik. Nu hebben ze honderden kilo's overtollig vet op de weegschaal gelegd. De groep dunde uit, want als je niet afvalt... Dan valt het niet mee om mee te doen aan de afvalrace. Jij blijft zeggen dat ik gaat worden, en al is dat toen wij Dat ik moet raas worden Liefje, zeg dat maar, tegen je slecht? Dat ik heb deze laarzen Is die best met kleine echt gerust? Want ik heb deze laarzen, die laarzen staan mij goed. Ik heb het zo bij hangen, want ze trappen als ze moet. Thank you. Ik heb Verliezers laten anderen voor ons winnen. Onze helden. Idolaat aanbidden wij. Idolen. De verliezer als een verlosser. De schildpad bijvoorbeeld. Voor ons wint hij. Opdat wij ons verlies te boven komen. Verlies verliezen aan ze komen, fletsen door zijn hoofd. De Psycholympics zijn begonnen voor iedereen geloof. En hier in Psycholympics, jongen, je bent niet alleen. Winnen is stoppen, word je onderdrukt. Winnen wordt geassocieerd met meer. Wie wint is meerderwaardig. Een minder meerderwaardigheid is een compensatiepoging voor een minderwaardigheidscomplex. Een. Minderwaardigheid heeft dus meerwaarde. Complex, hè? Ingewikkeld ook. Ik zei al, wie wint, die stopt. Zonder stoppen, geen winnen. Over de top volgt, wordt de winnaar vergeten. Zoals ook de vorige winnaar vergeten is. Oh, het collectieve geheugenverlies. We zijn allemaal dement. Wereldberoemd was ze, nu is ze onbekend, Anabol! Ik voel me belasterd. ik voel me bedonderd, want sinds mijn zegen viel alles in het honderd. En ik was nog wel zo in de winningmoed, ze trof het sporen aan van doping in mijn bloed. Ik ben verlazerd, ik ben bedonderd, en weet je wat me nog het meest verwondert? Dat ik werd geprezen en gevierd in ons land. Ik ben en ben en nooit meer in de krant. Ik voel me blazerd, ik voel me bedonderd. Ik heb me totaal van de wereld afgezonderd. Al wat bleef was een gigatranenvloed. En een verslaving en zo'n jogvloer Ik voel me blazen En bedonder En weet je, laat me nog het me Maar sinds die dag sta ik nooit meer in de kraan. Ik voel me belaten, ik voel me bedonderd. En weet je wat me nog het meest verwondert, Dat werd geprezen en gevierd in ons blad. Maar sinds die dag sta ik nooit meer in de kraan. Ik voel me... Dung! Verliezen. Tussen winnen en verliezen ligt een open gebied. Waarom wint de 1? Waarom wint de 0 niet? 1 is iets, maar 0 is niet niets. Onder de vlag met de 5 nullen kan ik u dan ook mededelen. dat wij als de grote verliezers zijn opgenomen in het Guinness Book of Records. U ziet maar weer, verliezen is het nieuwe winnen! Je kunt verliezen, maar het hoeft niet. Weg met het winnen, weg met beter best. Ik wil niet de beste zijn, dan voel ik mij het best. Voor mij heet ieder spel mens erger in. dat we allemaal de wensen van onszelf waarmaken maken. En van elkaar. Mijn naam is Jojojo. Speelt het woord. Mijn broertje uit Batman is een gave psycho. Wow, wow, wow. Maar deze nacht vloot op het Rote Voort. Over een ander spoor. Mobilisatiestand. Alle bezit gaat naar de... Als het langzaam instort, raar, ja, ja. raar. Want het kapitalisme maakt slaaf. Als we willen leven, moeten we samen scholen. Een volksopstand is dat de nieuwe wereldorde. We evolueren door naar de eenheid van het hart. Vanuit je ego chakra gebruik die moo! Hey, ik zeg dat het kan. En geloof in vrij wil. Schakel tegenstanders in, dat was reconstituant. Wat ik wil, is dat we elkaar totaaltje helemaal lanceren. Iets super synergetisch. proberen, het proberen. Blijf het proberen. De wereld in beheer, joh, beheers mijn eigen geest. En een betere verdeling verlang ik het meest best. Een bredere verbeelding verlang ik nog meer. Een spelende wereld. Kwartstok verdelen, heers verja. Winnen en verliezen zijn een dualiteit, dus wat gebeurt er na het einde van die strijd? Dames en heren, ik ben trots dat uw autoriteiten direct gereageerd hebben en een zero-tolerantiebeleid voor deze avond in Paradiso besloten hebben. Dit is een dopingcontrole. Legt u rustig uw drugs op het toneel en geef uzelf aan, help de politie, arresteer uzelf. Leg uw doping op toneel. Blijf kalm, dames en heren. Dit is in ons allerbest wil. Leg uw doping op toneel. Intussen gaan wij door met de show. Blijft u kalm. Doet u rustig wat u moet doen. Wij maken natuurlijk een uitzondering voor artiesten. En daarom intussen de one and only, Femi. White nose. Ah, ze zeggen dat ik al moet bouwen. En ik zeg nee, nee, nee. Heb daarin niet veel vertrouwen. Dus zeg ik, hey hey hee hey. Laat mij gewoon mijn gang maar gaan. Want anders ga ik echt doorslaan, zeggen dat ik al moet bouwen. En ik zeg nee, nee, nee. Op mijn weg naar het succes. Kreeg ik ontzettend last van streus. Ben toen aan kickboxen begonnen. Slaapte overwonnen, nu sta ik aan de wereldoor, oké, okay, daar drink ik iets te vaak, een glaasje Zeggen dat ik kan. En ik zeg, ik zeg, ik zeg, nee, nee, nee. Af en toe voel ik me ziek. Dan ga ik naar de afkik, op kliniek. Even de tijd Zeg niet zien. Zeggen dat ik al moet bouwen Zeggen dat ik al moet bouwen Two, three, four Zeggen dat ik al moet bouwen En ik zeg nee, nee, nee Heb daarin niet veel vertrouwen Zeg geen hee, hee, hee Laat mij gewoon mijn gang maar gaan Want anders ga ik echt doorslaan Zeggen dat ik al. moet bouwen ik zeg nee, nee, nee. Het leven bestaat uit twee dingen. Verliezen en winnen, plussen en minnen. Men stemt alleen op winnaars, dus winnen willen we allemaal. Samen en toch apart, ieder voor zich en God voor ons allen. Droomt er niet van overwinning? De eerste zijn ondergelijken. Wij willen een win-win situatie. Een constant gelijkspel. Als je verliest, dan wint het verdriet. Dus er is altijd iets te winnen. Spelen. Het vuur brandt voor de spelers. Het vuur brandt voor het spel. Wij warmen ons allen aan het Psycholympische vuur. Namaste Namaste, ja, dan zit je dan naar dat licht. Maar wat ermee te doen als je in een red race zit. Yeah, Als wereld, hoe zet je die stop? Hoe breed je door de cirkel de race tegen de klok? Vooruitgang is hardlopen, je jaagt elkaar op. Sneller, steeds sneller, jaagt de molen door je kop. Rennen in de red race, er naartoe. Rennen in de red race, ook al ben je moe. Rennen in de red race, rennen is het doel. Rennen in de red race, stilstaan is de boel. Versnelling is verdichting, loop je vast dan blijf je steken. In de marathon des levens. Een, race, een red race om de cash, tot de ultieme crash. Ben je uitgereisd, dan ben je er geweest. Rennen in de red race, naar de homstar toe. Rennen in de red race, ook al ben je moe. Rennen in de red race, stilstaan is taboe. Rennen in de red race, rennen is het doel. Rappen in de loop, rappen hangt op een bedoel. In de marathon des levens, een we door doel. De uitgang is de richting, loop je op, je te spelen. En de maan op het leven, een al race. We rennen in de redrace, red naar de grondstak naartoe. We rennen in de redrace, ook al een beetje moe. We rennen in de redrace, en dan is een doel. Stilte aan is taboe, dat is een angsthaas, die met het gereden. De wereld een arena, waar de haast wordt overleden. Het spijt op de vloer en een etenspart, er is nooit een winnaar. Die dit die blijft raad, nemen handen daartoe. Rennen in de redrace, ook al ben je moe. Rennen in de race, stil van is taboe. Rennen in de redrace, rennen niet te Rennen in de race, rennen in de race, rennen in de race, Rennen in de race, stil van is taboe. Rennen in je Rennen in in ten je voor een herhonsnaku oh van de jaloes maar hij is nog dood herhons da door rennen in de red rennen in de red race rennen in de red race rennen in de red race rennen in de red race in the red race. In the red race. Rennen in de redway! Rennen in de redway! Rennen in de redway! Zij naartoe! Rennen in de Rennen in de naartoe! Rennen in de Rennen in de redway! naartoe! Rennen in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 Te zijn. Mijn leven gaf ik de beste te zijn, totdat de dag kwam en zag ik het licht winnen als een machine, de Red Race bedienen, ik heb geen zin in die vlees. Vals werd jaloers en het winnen was logisch, maar er was iets mis met mij. Daar gaat het licht hier weer uit.